Bank ging. Voor het verkopen van vuurwerk hebben handelaren een speciale vergunning nodig. De kopers moeten 16 jaar of ouder zijn. Een vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsdag, vanaf 10 uur s ochtends tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. Het weer, vanochtend wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Wat er op de dag buien, met kans op onweer, hagel. En er staat een stevige westenwind. Middeltemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Rotterdam op de A29 richting Bergen-op-Zoom is de Heinenoordtunnel dicht. Er staat 3 kilometer verder vanaf het knooppunt Vaanplein. Het je een keer kan omrijden richting Bergen-op-Zoom vanaf het knooppunt Vaanplein via Dordrecht. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. Zie ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, aangeschoven is Dagobert Wolswijk van de stichting Bijzondere Hulp. We gaan er weer snel in ja. bij jou. We hebben trouwens hoog bezoek. Hè. We hebben een voorzitter van CFM en een ex-voorzitter. Het is Hoog bezoek. Hè. Ja, een hoop uh, politieke kopstukken zitten al aan de bar voor uh, het uh, volgende debat. Ja, alleen Gijs de Rode is er nog niet. De, maar ja. Ik zal eens even omkijken of de gordijnen open zijn. Gijs, of je deze kant op wil uh, komen? Misschien is hij in slapen. hè. Het kerstvakantie. <laughs> het tweede uur. Ja, het tweede uur.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 uh, bij mensen in uh, uh, uh, die uh, uh, uh, een AOW hebben en uh, yeah, waar de koelkast van kapot gaat. <tie>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 Uh, www. Door uh, www.bizonderehulp.nl uh, in te toetsen of een briefje te schrijven naar nou, Postbus 3038 2001 d Dirk Anton in Haarlem. Uh, giften, kunnen gegeven worden. Daar zijn we heel blij mee. Er zijn een aantal mensen die ons eh, geven op particulieren op bankrekening 130 90 130 9047 ten name van Stichting Comité bijzondere hulp zuid kennemerland Oké. Okay. Dag Robert, heel erg bedankt voor je komst en voor je explicatie. Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. Oké, okay, graag gedaan. Wij bedankt. gaan met een, een andere interpretatie van White Christmas door. Louis Armstrong.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 Slave bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas car I ride May your days be merry and bright, and may all your Christmas.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 Uh, er zijn ook tekeningen van geweest, en in eerste instantie denk je dan: Nou, dat zal dan wel uh, ergens in de geplaatst worden. Gezien de tijd zou ik graag een kort standpunt van u horen. Oké. Okay. Uh, het eerste standpunt als Liberale Partij D66 zeg je dat je uh, als mensen om hun moverende delen uh, bepaalde dingen willen doen.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 Oké, okay, standpunt D66. Mevrouw Hellen zit er eigenlijk al op het vinkertouw en naar voren zie ik ook, want ik moet ook wat zeggen. Ja, Hoe denkt de VVD daarover? Nou, u vroeg om een, een kort en duidelijk standpunt. En wat dat betreft kan de VVD hier heel kort over zijn. Wij vinden het verwerpelijk. Dat is een... een...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 Uiteraard? De brief naar het college van d die is al verstuurd. Oké. Okay, nou dan vandaag gebeurt. Ze hebben nog niet ontvangen. Oké, maar er wordt... Wanneer zijn we ontvangen? Er wordt dus... Ja, dat heb je met cashpost, hè? Ja, Ik denk dat het heel goed zou zijn om hier in raadsverband nog over te spreken. Is de uh, Raad bij machten om een bouwvergunning uh, te wijzigen?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 Ja, <laughs> um, nou er is dus een aantal uh, zaken wat, wat ik uh, uh, wel betreur en wat, wat onder meer wel betreur is, de ophef die er geweest is rond het Lou davids carré ja. Dat is toch wel uh, jammer hoe dat is gelopen, dat zou ik dan toch als... Oké, okay, duidelijk. Ja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 het duurt wel kort ja. ja dat wel, de, de termijn is korter ja? we, kunnen, we, kunnen, we kunnen straks nog even discussiëren want gezien de tijd gaan maar ik toch daar steeds op stick ja, ja. de besluitvorming stik of slikken <laughs> dat is kort meneer, meneer Zanberger, wat was er leuk en wat was er niet leuk eerst wat was er niet leuk we hebben uh, op een gegeven moment de behandeling van de begroting gehad en dat was niet leuk niet zozeer de behandeling kom ik over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 Zal dat uh, zijn nadelen hebben. Dus dat, dat is het negatief. Okay. Dat denk ik behoorlijk negatief. Klopt. En um, ja. LDC, het is al gesproken. Ik heb me altijd afgevraagd... Eén ding maar, wat, wat niet leuk was. Naam ...in je harses haalt, als raad overigens, eh, om daarmee akkoord te gaan en met die hele procedure en de hele gang van staart. Mm -hmm. Het is net of je een uh, opdracht geeft aan de behanger om uh, je kamer te behangen en als je terugkomt dan blijkt dat de muren weg zijn. Zoiets. Ik vind de <lacht> LDC... Vind dat ik... is nogal een... <lacht> een behanger. <baard. lacht> <lacht> uh, de verkrachting uh, van... Uh, Zandvoort. Van het middenstuk van Zandvoort, goed. Maar wat was er wel leuk? Nou, Het, het allerleukste, en het, eh, eigenlijk is dat heel recent, dat was eh, vorige week de behandeling of de, de, de zitting van de jeugdraad eh, van Zandvoort, eh, waaruit blijkt dat eh, scholieren in een goede discussie tot een, een besluit kunnen komen. En eh, ja, ik zeg altijd maar zo, de jeugd heeft toekomst. En ik hoop dat dit fenomeen jeugdraad ook uh, door zal blijven gaan. En ik nodig ook hierbij collega raadsleden uit. ...om daar uh, ook in uh, Actief. mee te werken, daadwerkelijk aan mee te werken. Oh, er, wordt, er wordt even over en weer gekeken, zie ik. Maar goed, uh, de, ja, jeugdraad, de, de jeugdraad... Zelfs de publieke tribune gaat meedoen. Uh, de jeugdraad was natuurlijk al iets wat Zandvoort had. En dat is helaas weggegaan uh, om allerlei redenen. En nu heeft hij weer in, in, in oprichting in dienst gesteld. Dat vind ik heel erg goed. Ik hoop ook dat die uh, blijft bestaan. We gaan naar de toekomst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 uh, nieuwbouw of ja. herbouw en brede school of niet dus we zijn, uh, ja, bestemmingsplan centrum komt eraan, dus we hebben zoveel leuke onderwerpen eigenlijk nog op de agenda voor 2012. Goed, goed om te horen dat je ze allemaal leuk vindt. Ja. <laughs> nee, Simons. Die vind leuk vindt dat je niet zei... <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Daarom vind ik je ook nog steeds vrijwilligers ook. Ja, <laughs> ja ik, als ik kijk naar uh, 2012, dan ben ik een beetje zonde. Eerlijk gezegd, uh, ik geloof dat we nog niet uit die crisis zijn en we moeten landelijk kijken, want we zijn afhankelijk van de gemeentefronds waarin het Rijk ons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 Verkiezingsprogramma eh, dat dat dus het eh, karakter van het dorp behouden moet eh, zijn dat de hoogbouw eh, niet zou eh, mogen plaatsvinden. Nou, dit is een mooie kans om dat waar te maken, zodat eh, cultuurhistorisch. Uh, het besef uh, van de Zandvoerter uh, tot uitdrukking komt in de besluitvorming van de gemeenteraad daarover. Wat ons betreft uh, kan je op D66 rekenen. Dat is prima, dat is weer een, uh, een ook een positieve uitspraak. Hij piept af en toe omdat het draadloos is. Oh ja. oh. Um, gezien de tijd, dames en heren, hartelijk dank voor uw komst. Nog één nabrander. De uitnodiging ik ben heel. Je moet je kerstverlichting aansteken. Ja, ja, ja. Speciaal in de deel. We moeten helaas stoppen omdat wij nog twee onderwerpen moeten behandelen. In ieder geval, hartelijk dank voor de komst. En voor dan alle luisteraars, een heel fijne kerst hebben. En alle goeds ook voor het nieuwe jaar 2012. daar als Mag ik me daar als D66 bij aansluiten? Dank u wel. Dank u wel voor jullie wel voor de uitnodiging. Wij gaan door met Los Angeles The Voices, stand up and sing.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 heeft ongeveer 240 groepen zijn er hier in Nederland de A is in de jaren 30 in Amerika ontstaan daar is het begonnen dat was een, een arts dokter pop en een meneer Bill die dat bij elkaar eh, gekomen zijn en vonden dat ze toch iets aan hun drankproblemen moesten doen daar is een heel mooi programma uit voortgekomen. het is een programma van twaalf stappen. We noemen het stappen, het zijn een soort leefregels. Het, is geen, het zijn niet de, de tafel zoals je van de berg afkwamen, maar het. <laughs> maar wel regeltjes. Maar wel regeltjes. Ja. Nou, het zijn meer leefregels. Waarvoor okay. uh, de eerste regel is dat je zelf herkent dat je alcoholist is. Dat is heel belangrijk. Dat je voor jezelf herkent dat je alcoholist is. Hoe, hoe herken je dat? Uh, nou, om te beginnen door het feit dat je niet van de drank afkomt. En dat je het zo te denkt, dan uh, goed voor je. Nou, ik, ik vraag dit omdat uh, er zijn allerlei stelregels de lees je in de krant. Als je meer drie biertjes dag dan is een blauwe AVNA. Ik zeg uh, altijd. Het is, het is, uh, als je zenuwachtig wordt als dus je geen drank meer in huis hebt, dan ben je aardig op, uh, Zo, uh, dat zeggen we tijdens het Ja, nou dat is dus, dus regel 1. Je erkent dat je.. Uh, ja. En dan, uh, dan ga je daarna.. Uh, Even snel door de stappen heen. Uh, ja, je heen. Weet dat beter dan ik trouwens hoor, hoe dat precies in elkaar zit met die stappen. Hoe ze op volgorde zitten waar je... Je herkent het, je kijkt wie je schade gedaan hebt. Je probeert het goed te maken met de mensen die je schade gedaan hebben. Dat zijn soms de onverwachte hoek. Alcoholisme is een gezinsziekte. Hield. Iedereen schade eigenlijk om je heen, zonder dat je daar ergens in hebt. En het laatste, de laatste stap, en uh, daar zijn we nu mee bezig, en dat, doen we vaker. dat is... Uh, you <laughs> zegt het voort. Het zei interessant, antwoord ook, hoort, hoort, zegt het voort. Juliette, jij had er ja. meer verstand van, zegt Evert. Uh, nou, bedankt hoe, hoe dat? voor de eer. Ja, <lacht> ik, <lacht> um, ja, ik heb gewerkt aan de twaalf stappen met een sponsor. Een sponsor dat is iemand uh, uit het programma die die twaalf stappen ook al heeft gedaan. En die blijft gelijkwaardig aan jou, maar die kan je wat suggesties geven omdat hij al nuchter is. Uh, uh, in dit geval is een sponsor iemand die uh, ook in de AA zit. Ja. En, okay drankprobleem heb, Begrijp ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, in andere contexten is een sponsor iemand die geld geeft. Ja. Dat ja. Is dus in dit vracht, geval uh, niet. Ja. Nou okay. ja, ja, het is een ah, ja, begrip, okay. maar... Oké, uh... dit, dit is een bijrijder. Ja. Ja. ja. Dus ik heb de 12 stappen gedaan en uh, ik dacht, nou, 12 stappen, 12 weken. En uh, bij mij werden dat 5 jaar. Dus, uh, ja. Met welke stap heb jij het moeilijkste gehad? hè? Ja, eh... Nee. Uh,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 Te ik bedoel, dat? Nee, waardoor de situatie heeft plaatsgevonden, ja, ontstaan is, He, wat heb ik bijgedragen ergens aan, en dan kan je ook een beetje je eigen patronen gaan ontdekken, uh, ja, waar je, je eigen valkuilen. Zeg maar. Je moet dus uh, eigenlijk plat gezegd met je billen bloot, om te, om, om te vertellen van nou, dit is mijn aandeel aan het grote geheel, ja. en dat is moeilijk. Ja, want dan kan, Ja, dat is pijnlijk, hè, dan, ik heb liever dat ik een ander de schuld geef dan dat ik zeg van, uh, ik heb iets verkeerds gedaan, en vervolgens sluit ik.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 over. Ja. He, alle dingen waar je, je voor schaamt en. Het is heel intiem al die dingen. Ja. En daar is er maar één die dat weet. Daar heb je dat mee gedeeld. Ja, ik vind het al heel wat. Dus was dat een vreemde voor je? Uh, nee, ik heb iemand gekozen uit het twaalf stappenprogramma omdat wij alles uh, anoniem mm houden. -hmm. Ja, mijn sponsor vond ik de meest voor de hand liggende. Uh, ja, een beetje globale stijlregels dat mannen met mannen werken en vrouwen met okay, vrouwen. Dus ja, ja. dat houdt het een beetje eh, dan. Een beetje bij elkaar. Ja, de, de, ja, alles is ja. veilig, weet ja, je wel. Ja. De, de, die anonimiteit is ook uh, veilig. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik weet ook niet hoe jullie of jullie ons zouden herkennen als alcoholisten als wij op straat zouden lopen bijvoorbeeld. Nee, dat, dat zie je niet af. Of ik, of, ik, of ik moet even het constant met een blikbeer in zijn hand zien lopen. Ja, ik denk nou even, uh, nou, niet tien is morgens. Niet tijdens geweest. Niet tijdens geweest. Niet geweest. <laughs> Jij bent ook uh, stap 12 gepasseerd. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik ben nu drie jaar droog, zoals we dat zeggen. Dus ik heb de stap een aantal keren gedaan. Uh, ja, mijn leven is totaal veranderd. Door, uh... Uh, nu uh, jij zegt ik ben uh, drie jaar uh, droog, ja. Ja. ga jij nu ook sponsoren? Of sponsor jij al? Uh, ik sponsor nu, uh, nu nog niet, nee. Hmm. Maar daar sta je wel voor open? Maar daar sta ik voor open. Okay. Ik, uh, ik geef wel veel voorlichting en dat, mm -hmm. uh, en dat doen we in de klinieken zelf. Van, uh, hier in de omsteek is dat de Breide Kliniek in Alkmaar-Hoofddorp. Daar, uh, daar gaan we dus uh, een middag heen, eens in de 14 dagen, ja. en daar vertellen we ook ons verhaal in, wat, wat de ja. AA doet, maar ook ons persoonlijke verhaal. Mm -hmm. uh, we zijn dan de gelijke van de mensen die daar zitten, van de patiënten die daar zitten. Uh, hulpverleners die, die uh, hebben het allemaal geleerd, achter op school geleerd. Maar als ik uh, aan een hulpverlener vraag, weet jij hoe het voelt? Het omslagmoment dat je drank gaat halen omdat je het leuk vindt en dat je drank gaat halen omdat je moet. Mm. Daar zit een omslagmoment in. Ja. Dus dat, dat kan je alleen maar eh, omschrijven als je het zelf meemaakt. Ja. Het is ook een heel andere insteek natuurlijk. Dat is een heel andere insteek. Ja. En jij, jij, jij gaat nog door? Een... Ja, hoe nee? Hoe lang, jij bent stap 12 nu al uh, gedaan. Ja, dan kun je gewoon maar... weer oh, sorry, uh, opnieuw uh... dan kun je gewoon weer opnieuw beginnen. Oh, ja? Het is een doorlopen dus, uh, programma. Oh, nee, ik dacht namelijk dat je dan nee, nee, nee, bij 12. Nee, het is geen kus.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 Want ook na drie jaar is het een heel dun lijntje. Mm -hmm. Moet je tegen jezelf te zeggen, nou misschien eentje. Ach, eentje. Maar dat gaat niet. Nee, eentje is te vol. Eentje is, uh, dan zeg ik altijd uh, een een is te weinig en het eerste glas is te veel. Ja. ja. Meneer, begrijp ik dat het dus een constant proces is wat maar doorgaat. Ja, dat is... Kan dat je hele leven lang zijn? Ja.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 en vervolgens dan schiet ik weer helemaal door naar waar ik vandaan kwam, dus... Uh... Ik, ik hoor je zeggen, als ik maar even denk, als je nou dat even denkt, bel je dan gelijk die sponsor erop. Of... Uh, ja, het... lijkt mij heel erg moeilijk, als jij, als jij al aan het denken bent van nou, misschien pak ik hem zo wel, dan help, toch? Ja, daar zijn we voor, hè. Dat, uh, we okay. wisselen telefoonnummers uit, uh,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 streepje nederland.nl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 met maten moet, met je maten en gezellig. En als dat niet lukt, dan is het fantastisch dat je inmiddels dit programma daartoe moet komen. Ja, Oké, okay, dankjewel Mike.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 uh, daar komen toch aardig wat, uh, wat, wat mensen op af. We hebben het uh, bewust gedaan om 9 uur s avonds op kerstavond, zodat degenen die daarna nog naar de kerk willen op uh, wat dan ook uh, zich daar ook uh, de, toe kunnen te voegen. Het is geen in de plaats van, het is meer een soort oproepen van een kerstgevoel. Mij doet het denken aan vroeger thuis, de herretjes lagen bij nacht enzovoort. Uh, ja, ja. en daar is het voor bedoeld. En dat uh, uh, gaan het plein weer Afhankelijk van de wind, hè, want uh, we hebben als een stormpje gaat en dan moet je, dan moet je dat verwaren. Maar het bewaren. Maar dit is onderleiding van minister onze dirigenten, het gemeentehandel van nou, Dat zijn de vrijwillige zangers die uh, heel vrij blijven uh, uh, en ik, ik zingen, en die selectie zijn op gezelligheid en niet muzikale kwaliteit. Ja, ja. En Henk Holtzijnt doet, uh, doet de piano en, en Louis Schuerman en dat vind ik altijd heel bijzonder. Veerik moment als hij met het viool speelde de nachts heilige nacht in ja. te ja, dat is niet zo lang nog, een paar jaar nog maar. Ja, dat is... Uh, en, uh, ja, die speelt al heel langer. Ja, die speelt al uh, langer. En uh, Louis Schuurman die, die speelt dan een, een intro en ook een... Uh, het, het, het voorspel en het naspel doet ze uh, Louis. En dat is een heel oud uh, het, het thema uh, wat hij uh, alleen solo op uh, viol uh, vertoont. Erg mooi. Ja, de bedoeling is dat wij ook meegaan. Ja, en dat is ook... Heel, uh, kijk, er staat met het gemeenschappelijk voor het, het met kopen dan ja, ja, ja, ja. sammelen. Maar het is geen, het is geen optreden, hè.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 Misschien dat je dat even kan verduidelijken. Ja, maar goed, um, Nou, we hebben de klassieke kerstlieden. Het komt alle tezamen, hoe leidt dit ik. Uh, en dan gaan we over op iets voor die volers. Uh, van de Odenneboom uh, en dan vervolgens Stille yes. Nacht. Komen we naar de Engelstalige Liederen. En, uh, uh, um, we hebben een aantal jaren geprobeerd een warm over Merry Christmas van John Lennon te zingen. Het was best een moeilijk lied om te zingen. Zeker met de hele ploeg. En dat kwam niet altijd uit de verf. Maar dat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 Uh, de boekjes. Ja, oh, heel belangrijk. Er werd wel eens gemoord, dan moet ik nog betalen voor het boekje ook. We krijg daar toevallig <laughs> wel een heel lekker groeitje uh, voor. Maar misschien is het toch handig om het voor eens en voor altijd lekker duidelijk te maken in zo'n ja. wat er met dat geld gebeurt. Ja, je, mo je moet natuurlijk helemaal niets. Je mag nee, ook nee. gewoon lekker uit je hoofd meezingen, maar wij, bij ons kerstgedachte hoort het feit dat wij optreden voor een goed doel. En het goede doel, dat is de stichting bijzondere hulp, comité stichting. B nou, zie je het Hulp kennen maar dat. Oh hoor, het is er Goed hè? Dat is hem. En, en uh, dat is praktische hulp aan de armen in de in regio. Uh, en mensen hulp nodig hebben. Uh, dus wat doen wij? Alles wat binnenkomt die avond, dat gaat gewoon rechtstreeks naar... Uh, naar pot toe. Um, om mensen te belonen voor het feit dat ze zo'n boekje kopen ik snap ook dat je ook uit je ogen zingen maar om die kerstgedachten te voeden geven wij van café kopen iedereen die zo'n boekje koopt, lekker glaasje wijn prima ook voor het kerstgevoel maar fantastisch ja. en dat hoeft geen 10 euro boekje maar nee. als iedereen nou zo'n boekje koopt, een paar euro in die pot doet dan hebben we allemaal dan komt het helemaal goed oké okay, maai het nog even Waar, wanneer, hoe laat? Vanavond. Leke, kerstplein, mooi café kopen. Oké. Okay. Om tezamen, Alle tezamen Ja, dat is het. Oké. Jullie ja. wel. Hartelijk dank, Maaike. Het was Goedemorgen Zandvoort, 24 uh, december, uh, de, maar de kerstavond, en uh, wij nemen afscheid van u het hele jaar, want dit is de laatste uitzending van dit was week, laatste, de Elf, dat was ja. laatste um, de techniek Roy Haldeman, de redactie is een gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen, de heerlijke koffie en het water he? het gastheerschap, van Hendricks Tom heeft ze allemaal wel aardig bezig houden, want ze blijven allemaal lekker plak. Ja, precies. Ja. Uh, nou, wij wensen u allen een uh, gezegende, goede en vrolijke kerst. Wij hopen u vanavond natuurlijk te zien op het uh, Kerkplein. Ja. En anders zien wij u nog wel ergens in het dorp. Ja, en uh, ja, we kunnen er niet omheen. Hè? Iedereen heeft het gemist, maar we moeten toch Hazes draaien. Een, keer, hè? een eenzame kerst van Hazes. En uh, wij gaan eruit. Dag hoor. Ik zit hier heel alleen per feest te vieren. De straf.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 Ik mijn kinderen nog wat geven Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met een journaal. In het zuidoosten van Turkije bij de grens met Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een Turkse luchtaanval. Mogelijk was de aanval een vergissing. Vermoedelijk dachten de Turkse gevechtspiloten dat ze een groep Koerdische onafhankelijkheidsstrijders onder vuur namen. Maar volgens de plaatselijke Turkse autoriteiten waren de slachtoffers oliesmokkelaars. De burgemeester van een nabijgelegen stad noemt de aanval onacceptabel. Strijdkrachten houden het grensgebied met Irak goed in de gaten omdat Koerdische onafhankelijkheidsstrijders daar vaak Turkije binnenkomen.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 Het aandelenpakket van de beursgorilla heeft voor het eerst in 12 jaar slechter gepresteerd dan de AEX-index. De financiële website beursgorilla.nl zegt dat er door een aap gekozen aandelen dit jaar 45% in waarde zijn gedaald. De AEX verloor in dezelfde periode 13%. De gorilla Jacco koos in 2000 de aandelen aan de hand van bananen waar een leboetje aan hing. De aandelenportefeuille werd daarna elke maand door Jacco aangepast.